9 uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teersa. Dit is het nieuws van NOS op 3. Om een coronaprik te krijgen, deden studenten alsof ze al aan de beurt waren. Tientallen studenten zeiden tegen de GGD dat ze een medische indicatie hadden, terwijl dat niet zo was. De Volkskrant kwam erachter dat in WhatsApp-groepen trucs worden gedeeld om voor te dringen. In die berichtjes staat dat het supersimpel te regelen is en dat bij de GGD niet gecheckt wordt of je wel aan de beurt bent. Studenten zeggen dat ze het deden omdat ze bijvoorbeeld een commerciële test voor vakantie te duur vinden. De GGD baalt van de voordringers, maar gaat niet strenger controleren. In Blaricum is een lichaam gevonden in een uitgebrande auto. Die stond vannacht in lichter op de oprit van een villa. Tijdens het blussen deed de politie de lugubere vondst. Na het blussen is de politie een onderzoek gestart. Het is nog niet duidelijk wie het slachtoffer is. Voetballer Neymar is vorig jaar zijn sponsor Nike kwijtgeraakt nadat hij was beschuldigd van aanranding. Een medewerker van Nike zegt dat hij haar in een hotelkamer probeerde te dwingen om hem te pijpen. Neymar wilde niet meewerken aan een onderzoek, zegt Nike. En daarom zet het bedrijf de samenwerking stop. Nike heeft het onderzoek wel gedaan en zegt dat er geen bewijs boven tafel kwam. In Amsterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht tegen zinloos geweld. Een week geleden werden daar vijf mensen op straat neergestoken. Een man van 64 kwam om het leven. Heel triest dat... Uh... Dat is zo van je uit je leven wordt gerukt door een verwarde persoon. Toevallig een hondje aan het uitlaten. Toen het gebeurde, ik blijf met vragen zitten. Had ik zijn hand kunnen vasthouden, iets kunnen doen. Dus daarom ben ik hier. Zijn nabestaanden hadden de tocht georganiseerd. Een man van 29 zit vast voor de steekpartij. Het weer: het wordt mooi weer, droog, best wat zon en dan gaat op 19. De komende dagen gaat de temperatuur verder omhoog. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan korte files naar Amsterdam op de A4 en op de A44 vanuit Den Haag. Door de werkzaamheden op de A4 tussen Burgerveen en Halfdorp. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Niet door de anderen, nee, nee, nee, que nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, me.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 Oh, het is niet alsof ik dat niet weet Ik zou je willen zeggen Ongemakkelijk, oh, zo eerlijk Zou het eigenlijk het liefst nog één keer met je gaan proberen Ik wil niet dat je gaat Het is nog niet te laat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 als je zeker helemaal geen kans maakt, chans maar en dans maar. Want dit is nu die lekkere danslaat. Chans maar en auw. deze partje ken ik de hele nacht weer duizend. Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die paard in te zo en de beelden gaan swingen. Dansflow, voor oefen. chance, foe is het het mooie medium. En vroeger door iedereen van die rode palladiums leren medaillons, erof door doordacht. A adidas of die geflokte van dag. Veel minder can't Was hip op de shit GP, Was militant en R&B beat Wat was dat ding nou? Dat was dat ding niet Je hoefde die beat niet Al had het die swing niet Killen op Paris Of dansen op King Bee. Nou maar vergeet op het BBV, BBZ Kicks, snare, hi-hat Vond ik het vrij vet Eric B and Tough crew tot hijack, rap bass, run, DMC En Guyman en ultra Yo tijd was hype hè Dans maar Dit is nu die lekkere dansplaat Chance maar.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 Dans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaar. Dans maar en al. Oh. Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Dans maar, dit is nu die lekkere danslaar. Dans maar, oh, al kans je zeker helemaal geen kans maakt. Dans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaar. Chans maar en al. Oh. Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. <tosses> je uit mijn leven bent, weg uit mijn bestaan. Niemand ooit de reden kent waarom jij moest gaan. Zou het lot je leven leiden dan? Zijn je wegen al bepaald?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 Zonder ja. Staat de tijd nu stil? I'm night wake up the sun's shining bright let's go out